Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Israëlische premier Netanyahu voelt niets voor een staakt het vuren in de Gaza-strook. Dat heeft hij laten weten in een persconferentie. Verslaggever Sander van Hoorn vertelt wat Hamas had voorgesteld dingen als humanitaire hulp voor de bevolking van Gaza, wederopbouw wordt zelfs al over gesproken. Natuurlijk, hoeveel gijzelaars worden er vrijgelaten in ruil voor hoeveel gevangenen. Maar volgens Netanyahu hoe zal de oorlog doorgaan, totdat Israël de totale overwinning heeft behaald. Hij herhaalde dat ze Hamas willen ontmantelen en dat alle gijzelaars vrij moeten komen. N.S.C. Kamerlid Eddy van Heijum is bij informateur Plasterk geweest en heeft hem een brief gegeven waarin staat waarom waarom de partij op dit moment niet verder wil praten met de PVV, VVD en BBB. De brief blijft geheim, maar wordt wel toegevoegd aan het verslag van Plasterk... waar hij binnenkort mee naar buiten komt. Boeren in Spanje demonstreren voor de tweede dag op rij. Ze zijn niet blij met het Europees landbouwbeleid. In Barcelona zijn ze met honderden tractoren naar het centrum gereden. Ook op andere plaatsen in Spanje zijn protesten. In het zuiden blokkeerden boeren wegen en staken ze autobanden in brand. Voor de een is het easy en voor de andere is het de moeilijkste relatietest ooit. Het IKEA bouwpakket. Britse onderzoekers zijn erachter gekomen dat de Pax kledingkasten het allermoeilijkste zijn om in elkaar te zetten. Onze verslaggever Lisanne hoorde hoe real de stress is bij veel mensen. Ja, mijn vader regelt eigenlijk altijd alles. Ik heb laatst een bed in elkaar gezet en dat ging echt niet. Het was superveel stress, geschreeuw ook. Dingen werden gegooid, schroeven waren kwijt. Ik heb daar best wel handig in, dat noem ik het zelf. En met wie heb je het toen allemaal in elkaar gezet? Ja, mijn moeder, mijn oma, mijn neefje en uh, mijn oom kan uiteindelijk ook nog even helpen. En zelfs met vijf man is het moeilijk blijkbaar. Bij die pax kledingkasten ging het volgens het onderzoek de hartslag van mensen gemiddeld met een vijfde omhoog van de stress. Het weer vanavond en vannacht droog, het kan zelfs een beetje vriezen. Morgen vanuit het zuiden wat regen, in de middag is het 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Tell me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 You can run away, boy, but you won't go far Got is what you need. Just a little help to D Say what I got is what you need. A little help. Ja